Gert Kluk met het NOS-journaal. In Vught is gisteravond de dodenherdenking verstoord... door gevangenen in de penitentiaire inrichting... die vlak bij de herdenkingsplaats staat... van de vo het voormalige concentratiekamp. Tijdens de twee minuten stilte werd er gejoeld en geschreeuwd. Sommige aanwezigen zeggen dat ze Alaou Akbar hebben gehoord. Robert Meijer van de dienst justitiële Inrichtingen... bevestigt dat een gevangene begon te schreeuwen... en dat anderen hem bijvielen. De man die begon is in een isoleercel gezet. Het kabinet trekt extra geld uit voor de viering van 75 jaar vrijheid. Eerder was er al 9 miljoen euro toegezegd en er komt 15 miljoen bij. Met het geld moet de kennis van de geschiedenis en de Europese waarden en vrijheden worden vergroot. Een deel wordt gebruikt om oorlogsmusea aantrekkelijker te maken voor jongeren, bijvoorbeeld door ze interactiever te maken. De viering van 75 jaar vrijheid begint in augustus met herdenking van de Slag om de Schelde in 1944.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 De massale evacuaties, waarbij in totaal bijna 3 miljoen mensen hun huis verlieten... lijken een ramp van grote omvang te hebben voorkomen. Fani ging vrijdag in het noordoosten van India aan land... en raasde daarna door naar Bangladesh, waar hij afzwakte tot een storm. Het weer, zonwolken en enkele buien. Het wordt vanmiddag 9 tot 12 graden. Vanavond en vannacht is vooral in de kuststreken nog kans op een bui. Landinwaarts zijn er meer opklaringen en is het vrijwel droog. Het koelt af tot rond het vriespunt in het binnenland...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 This is Ik ben met ik heb zo, ik heb het zo, niet heb het zo, ik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 Die distraai. Lele, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, me Se eu te pegar você vai ver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 Zo ver kunnen komen, ik heb het echt niet aan zien komen. zal je missen, want ik hou nog steeds van jou. Er gaat weer een dag voorbij, zonder dat je bij me bent. Dat gevoel hier diep in mij, is wat mijn hart niet kent. Ik zal je missen. is Dearest you I'm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 ik ben nachts unterwegs, ik geh immer all in. Sie wil immer stalken, doch ik weise sie ab. Denk niet aan morgen, bin allein in de stad. Ja, yeah. sie will met Dardin Benz sein. Sie will gang sein, sie macht gang sites. Doch sie blendet die Mac lights. Living fast life, zit in de S-Line. Panama, Panama, Panama, Panama. Ze wil om die Ich Ik zie den Ballermann, Ballermann, Ballermann, Ballermann. Denn ik moet geld machen.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 De Jackie hält mich schwach. Een glas, ik ben ready für die Nacht. Meine Jungs sind aktiv, bis es hell is. Rockstar, ja, ik fühl mich wie Elvis. Mein Kopf ist is anders, ik ben zu loco. Ik vergess, tisch mijn Handy auf Flugmodus. We hebben ons zulettend in een Monat gesehen. Ik ben dieser, doch Rabatte, Loyaliteit. Egal ob Reich oder Pleite, Diese Frau bleibt an meiner Seite.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 I'm not Left, we're too drunk to even walk, and all of a sudden, you bring up our problems. So, I guess you want to talk Cause they say the bigger the love, the harder the fall. Well, I'm crashing through the floor. Said you leave.